Weldon werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht... maar bleek niet meer te redden. De Britse coureur won in mei de beroemdste race van het kampioenschap... de Indianapolis 500, die hij ook in 2005 op zijn naam schreef. In dat jaar won hij bovendien het hele kampioenschap. Dan Welden was 33. Het weer, eerst kans op mist, verder bewolkt... maar later breekt de zon wat vaker door. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, nacht van het goede leven. In de blokbetonnen jungle van projectontwikkelaars staat de studio van Liene als een baken voor de luisteraars.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 Het is tijd voor het uh, vrolijke uh, goedemorgen van Jan Emaus. Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Het is uh, 41 jaar geleden. dat ik mij voor 14 gulden een dubbel LP aanschafte. En die heette. en zo heet hij nog steeds. Fill Your Head with Rock. Een uh, belangrijke dubbel. Uh, het is een enorme inspiratiebron gebleken voor dit rubriekje. Ik heb er al eens eerder wat van uh, laten horen. En ik heb er uh, al eerder op doorgeassocieerd, op alles wat er op die dubbel stond. Wat was die uh, dubbel eigenlijk? Nou, gewoon, dat was de etalage van een platenmaatschappij die op die manier op een uh, ja, voor de consument goedkope manier een aantal uh, groepen uh, voor het voetlicht wilde brengen. Daar stonden een heleboel ja, kerstverse bands op. Zoals Chicago, Santana, Blood, Sweat and Tears, Argent The Birds. Nou, die waren dan al wat langer bezig. Al Stewart, had nog nooit iemand van gehoord destijds. Mike Bloomfield, El Cooper, Janis Joplin, nog in leven. Uh, had ik Pacific Gas en Electric en Leonard Cohen, al genoemd, ik geloof het niet. Nou, zoiets dus. Um, het was van alles door elkaar... En een aardige dwarsdoorsnede van wat die platenmaatschappij te bieden had. Alleen ja, één dingetje. dat was met de rest helemaal niet te rijmen. en nergens mee te vergelijken. Dat was namelijk afkomstig van Moondog. En ik wist helemaal niet of Moondog nou een band was. of een man of een vrouw. Vermoedelijk een man, want het begon. Uh, het nummer wat op die LP stond. met een, uh, kleine, een klein citaat. Klaarblijkelijk opgenomen op straat. Nou, van die hele Moondog wist ik niks. Ik wist wel dat ik de muziek heel interessant vond. Een beetje raar. Niet te vergelijken met al het andere op die platen. Ik bedoel, de meeste bands hadden toch een paar elektrische gitaren, al dan niet aangevuld met wat blazers en stevige percussie. Dat gold allemaal niet voor Dog. Dat klonk een beetje ja, half klassiek. Het leek een beetje op Philip Glass. Er zat veel herhaling in. En uh, ja, er was nog geen internet in die tijd. Dus er, uh, er was geen methode om zo 1, 2, 3 te achterhalen wie die moondog dan wel mocht zijn. Nou, wat stond er op die plaat? Stamping ground. Althans, dat stond op de hoes: stamping met een O-Ground. Bleek helemaal niet zo te heten. Het heet Stamping ground. En dat hadden ze dan weer wel correct op het uh, label van de vinylplaat afgedrukt. Nou, zullen we eens even beginnen met uh, het laten horen van Stamping Ground. Het begint trouwens met Moondog zelf. Dat heb ik later wel uh, weten te achterhalen. En hij spreekt uit in een prachtig aforisme. Wat is een aforisme? Ach, dat zijn een paar intelligent klinkende regels... waarvan je denkt, nou, wat zouden ze daarmee bedoelen? Vaak helemaal niks, maar dat geeft niet. Machines were mice and men were lions once upon a time. But now that it's the opposite, it's twice upon a time. Zo raakte ik dus onder andere door dit stukje muziek geïnteresseerd in Moondog. Nou, Via wat bladen kwam ik erachter dat het een zwerver betrof. Een straatmuzikant te vinden op verschillende straathoeken in New York. Ja, dacht ik, zouden ze hem van de straat af hebben gesleurd... en een opnamestudio in waar plotseling een heel orkest zat... om een arrangement in elkaar te sleutelen van een van zijn bedenksels... Nou, helemaal correct is dat niet. Was het maar waar, zou je bijna denken. Um, Moondog heette Hardin. Geen familie overigens van Tim Hardin. Hij werd geboren in 1916, overleed in 1999. En in de jaren 50 was hij inderdaad vaak te vinden op straathoeken in New York. Vlak in de buurt van zijn appartement, want hij woonde daar gewoon. En daar maakte hij muziek. Hij uh, was ook de uitvinder van een aantal percussie-instrumenten... Uh, gebouwd van hout. Ook vaak terug te horen in zijn composities. Hij was blind. Die blindheid was veroorzaakt door een, uh, een ongeluk met dynamiet... toen hij een jaar of zestien was. En hij zag er heel bijzonder uit, want hij verkleedde zich als een viking. Hij overleed uiteindelijk in 1999 in Duitsland... Een land waar hij een bijzondere voorliefde voor koesterde. Hij zag dat een beetje als het centrum van de wereld... als het ging om creativiteit. Hij had veel verstand van uh, composities en componisten. Hij uh, vond Beethoven uitzonderlijk goed. En velen met hem, denk ik. Bach vond hij wel goed, maar... hij maakte wat fouten in zijn composities. Maar ach, zei Moendog dan... Geef niet, die man was ook druk met zijn gezin en kinderen. En het componeren, dat, uh, ja, dat werd daar wel eens door verstoord. Bijzondere man, waarom heette hij eigenlijk Moondog als artiest? Ja, het verhaal gaat dat hij een hond ooit had gekend... die zo mooi kon huilen bij volle maan. Dat is een verhaal waar je gewoon in moet geloven. Uh, in 1969 verscheen de LP Moondog, waarvan zojuist Stamping Ground... En ik wil daar nog een nummer van laten horen. Het is behoorlijk bekend geworden. Dus het zou me niks verbazen wanneer een aantal luisteraars bij zichzelf denkt: hé, hey, dat ken ik ergens van. Birds Lament, de klaagzang van een vogel. Moondog en Birds Lament. Ik ben blij dat ik er eindelijk eens aan toe kom aan die moondog. Ik heb er eigenlijk uh, anderhalf jaar over lopen piekeren. Moet ik die man nou wel of niet voorschotelen... aan uh, een dankbaar luisterpubliek op dit tijdstip van de dag? En ineens dacht ik, waarom niet? Mij het schelen. Um, die uh, moondog moeten we niet onderschatten. Hij had uh, bijna in de jaren vijftig een plaat opgenomen met Charlie Parker. Dat was een soort wederzijdse muzikale liefde. Maar ja, Charlie Parker die, uh, was overleden... voordat dat plan gerealiseerd kon worden. Als je een beetje goed naar de muziek luistert van Moondog... dan kan je je heel goed voorstellen dat hij het bijzonder goed kon vinden... met Philip Glass, ook uh, een meester in de repetitie... in het aanbrengen van laag over laag over laag in uh, composities... Uh, en hij heeft een, een heleboel mensen geïnspireerd. Daar kom ik uh, straks op terug. Want tot op de dag van vandaag wordt uh, Moondog... of ja, gebruikt als inspiratiebron... of hij wordt gewoon letterlijk geciteerd... want ieder, iedereen stempelt zich tegenwoordig helemaal suf. En hij keert uh, heel vaak terug stukjes van zijn composities... in uh, uh, werkjes die uh, nog maar kort geleden het licht hebben gezien. Ik wil nog een uh, nummer laten horen, het laatste dan, van, uh, van zijn hand. En dat begint met uh, de voor hem zo kenmerkende percussie... met een van die uh, zelfbedachte instrumenten. Het heet All is Loneliness. Ja, dat paste heel erg goed bij iemand als Janis Joplin... die eigenlijk uiteindelijk nog maar één vriendje had. Een fles whisky. Janis zong dit lied... toen ze nog samenwerkte met haar band Big Brother and the Holding Company. Janis Joplin, en werk van Moondog. MUZIEK Janice Joplin zong Moondog. Ik wil uh, nu iets laten horen van de Penguin Café Orchestra. Ook al zoiets. Uh, dat begon in 1978 en hield op in 1998. Het Penguin Café Orchestra bestaat nog steeds. Maar in 1998 overleed Simon Jeffries. En hij was eigenlijk het, het brein van het gezelschap. Het was eigenlijk, het uh, Pingwin café Orchestra bestond eigenlijk uit hem... met om hem heen een continu wisselend aantal uh, muzici. Um, ook in zijn muziek voortdurende herhaling. Ietsje luchtiger, niet zo zwaar aangezet... als bijvoorbeeld uh, bij iemand als Philip Glass. Um, veel herhaling, maar met wat lucht erin. Wat, wat speelse violen bijvoorbeeld... Ik wil uh, van Penguin Café laten horen een uh, nummer dat heet Walk, Don't Run. Dat was een hit van de Ventures uit begin jaren zestig, zeg ik uit mijn hoofd. Um, aardig verbouwd, een beetje in de stijl van Moondog door het Penguin Café Orchestra. Don't run was dat. van uh, Ja, ik zei net de Penguin Café Orchestra. En eigenlijk blijf ik dat ook zeggen. Ik ben er eigenwijs genoeg voor. Maar je schrijft het met een E, dus je moet dan zeggen de Penguin Café Orchestra. Uh, nog één nummer, omdat ik het clubje wel een beetje recht wil doen, want dit was dan, uh, laten we zeggen, een, uh, een soort cover. Uh, eigen werk nu. Met een typische Penguin Café Orchestra titel, Music from a Found. Harmonium en daar moet ik nog even over zeggen: het komt van uh, een uh, CD die heet 'Broadcasting from Home'. Dat kan wel kloppen voor dit muziekhoekje. Tot zover een uh, muzikaal reisje. Dat begon op de straten van New York. Met uh, Moondog. Verkleed als viking. Dan zie je hem staan. Uh, en we eindigden dat reisje bij uh, de Penguin Café Orchestra. Met muziek getoverd uit een gevonden harmonium. Dat mag allemaal wel zo wezen. Maar als ik hier zo'n twintig minuten naar geluisterd heb... krijg ik ineens een dringende behoefte aan recht toe recht aan muziek. Gemaakt door vakmensen zoals Dr. John. Wiggily Jones erbij. Waarom ook niet? En Making Whoopi. weet niet. Dan heb ik het idee dat we met z'n allen weer uh, gewoon op de grond belanden. Op twee poten. Of vier als je een hond bent. Of duizend als je een duizendpoot bent. Tot volgende week. Dank Jan Emaus. Uh, dank je ook voor. Uh, Dr. John en WikiLee Jones nog even op het eind. Die moesten mij dan weer eventjes over dat, die vorige twee nummers heen helpen. De Penguin Café Orchestra. Altijd een bloedhekelaar gehad. Maakt niet uit. We gaan gewoon naar het theater. Dat is geen gong. <lacht> Oké, okay, komt-ie. Nou, al voordat ze waren uitgerepeteerd... waren alle voorstellingen uitverkocht. Twee Tilburgse jongens spelen twee Tilburgse tantes. Zoals ze die vanuit hun jeugd kennen. Hè? Moeders, tantes, buurvrouwen, vriendinnen... bij elkaar op bezoek, kaartje leggen, koffietje erbij. Wat te snoepen, Misschien lekker een best of een vermoedje. Hè? Zoals mijn eigen Brabantse moeder. En maar klessen. Over van alles en nog wat. Groot en klein, onbenullig of belangrijk. Alles krijgt evenveel aandacht. En als kind gaf je dat een heerlijk veilig nestgevoel. En die vrouwen die lachten en huilden. In een keurig ABT algemeen beschaafd Tilburgs, hè, maakte Ma uh, Mark-Marie Huibrechts... en Marcel Musters samen een voorstelling over deze vrouwen. Mepesant heet hij. Een verbastering van het uh, Franse en passant, denk ik hoor. Wat zoiets betekent als uh, tegelijkertijd of tussendoor. Nou, de boys uh, staan nog een week in theater Bellevue... maar ja, dat is natuurlijk helemaal uitverkocht. En uh, ja, gelukkig keren ze aan het eind van het seizoen in de zomer 2012 weer terug. Dus bestel maar vast. Hier een stuk van het begin. Ontmoet Riet in haar zelfgebreide vest... en Sjaan in haar namaak hermes twinzetje, haar gewadergolfde haren en haar stijve been. Een de biggelaar ja de leesmap oh ja de leesmap ja ja nee ik had u gebeld nou het zit zo ik heb hem al twee weken niet gehad en ja dat gebeurt wel vaker dan, dan ga ik twee keer goed en dan ineens is het een foute boel dus ik, ja gewoon Tilburg ja, ja. de Leenherenstraat 118 Ja? ja nee dat snap ik meneer het personeel is ook moeilijk ja, zeker. Ja, natuurlijk. Overal gaan dingen mis. Ja hoor, dat geloof ik. Ik zeg altijd, waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Toch? De... Nee, ik zeg niet dat u schuld is. Je betaalt het ook voor. Nee, dat is, dat is mijn zusje, Sjan. die zit hier ook en die, die, die zegt dat ik het toch voor betaal. Ja, deze is natuurlijk wel een beetje gelijk, maar... Nee, nee, oh nee, zij zegt ook niet dat u schuld is. Jawel, zeg ik nee. wel. Het is ook hun schuld. Ja, het is een hem, Oh, Nou, hem. schuld dan. Oh, dat is fijn. U gaat er achteraan. Nou, dan, dan zullen we hopen dat het stel in orde komt. Riet, daar. Riet, genoeg doen. Ik Hebt moet ook u... geld terugkrijgen. Riet, ja. Geef maar even. Nee. Riet. Heeft u, heeft, u, heeft u een klein ogenblikje? Riet. Nee, Maar ja, Riet. Dat wel... Riet. <lacht> ja. houdt u, houdt u wel in, hè? Houdt u met je niet in? Ja, ben ja. nee, mijn mevrouw van Oosterhout. Nee, ik ben de zus van. Uh... Van mijn zus. Um, <Gelach> nou ja, ik, ik, ik vind het een beetje belachelijk S dat zij Sam. eigenlijk. Dat oh, <Klacht> zij. Nou nee, nee net bij mijn zus zit. Soms is het al weken niet. En als het er dan al is, zijn vaak ook alle puzzels ingevuld Ach, met pen. Dat is de keer gebeurd. Dat is de ene keer gebeurd verder. Hoe zou u het vinden als ik maar, nou, als ge opgelicht werd. Ge, mijn, mijn, mijn zus wordt week in, week uit opgelicht in het eigen huis. Met... Oh? Oh, dit... Ja, nou, dat is heel fideel. fideel. En dan hebben we het over het volgende kwartaal. Nou ja. ja, ja, u ook nog een heel prettige dag. Daar. Ja, uh, ja like. Vorige kwartaal krijg ik helemaal voor niks riet. Oh. <tie> Als een mazzel, als een goed, hè? Ja, dat fut te makkelijk me. Oké, jij gaat ook oud alles ja. al voor elkaar, hè? Dus die brutaal hebben de halve wereld, dus die doen we alweer. Ik ben wel bezig ben. Oh, Shad toch? Maar wel nee. leuk. <laughs> als ik jou weer had in de First duur, had ik nooit bezoek. Achterzeker. <laughs> Moet jij een koffie? Nee, doe mij maar, maar thee. Ik slaap zo slecht. Oh, Shad is nog zo lang voor de gast. Nee, nee, nee. nee. Tee. Rietje, dankjewel. We doen toch nog wel een potje? Ja, ik ga al even tussen deur. Maar het kan wel even duren, want ik had niet op tegerekend, toch? Ja, doe dan maar koffie. <coughs> nou staat de waterkoker al aan. Ik was jullie Marianne. Oh. en? Eh? Ja. Hij krijgt hem maar niet verkocht. Oh, oh ik verlang zo Niet. Eh? Het is niet, ach, ik verlang zo'n Drolland. Het is, och, ik zo drolland. Och, ik zo drolland. oh, ik verlang zone. Hoe zit ik dan? Jij zit, ach, oh, ik verlang zo Dat mag heel De lukken. Dat maakt heel veel Denk Dinsdag ook op het koor: Hoor ik iedereen heel mooi zingen? Oh, ik oh, ik jou. Antes Achter van achteraan, Sant. Nee, nee, nee. Het is goed, Janneke! Dan moet je alleen gaan al zingen als je dat wilt. <lacht> het ZIT ook net iets te hoog. Ja, het is goed. En heb ik eigenlijk iets van d reizen gehoord? Nee, helemaal niks. Geen telefoontje, geblieft, geen briefje, geen bloemetje, helemaal niks. Ja, bloemetje snap ik wel, Gerrit. Het is niet jullie schuld. Ulgrij? Heb de Lady Grey? Nee, ik leuk, niet alleen zo. Ja, doe dan maar euro Riet. <lacht> Lekker. Ga je er bij, want de dat is er nog. Slopte gij wel goed? Nou, goed, goed, ook niet goed. Maar dat komt niet van de koffie. ik maar te prakken zeer. En ik moet er honderd kilo uit om te plassen. Die pillen die doen niks, ik moet echt hebben. <Gelach> Kunnen jij het geloven van ons gek? Oh nee, wees het niet, Jean. Wees het niet. Vanochtend weer dood, nu ik wakker en het eerste dat ik dacht, was... Heet ik dat nou gedropt? Ja, en dan realiseer ik me nee, dat het niet zo is, en dan toch zeker weer een te janken? Ik kwam de vrouwke nog tegen, die vroeger met die mama van de Lotto was getrouwd. Het wel? Met een kleine vrouwke? Nee, die grote Struisvrouw. Ach, zij droeg vroeger altijd al broeken. Je kent er wel, wie het zijn nou. Och, dat een. broer had een sigarenzaak op een bestert. Nou, in ieder geval, zij spraken over ons scher. Och, ook zo geschrokken. Ja. ja. Ja. had toch heel veel contact met ons scher, is. Ja? Ja. Ja. ja. ja. Als je ze ziet, weet je meteen hoe het is. Nou, onze zon is weer gewoon van werken, hoor. Ik zeg ook, jongen, goddag, maar. Uh, Wij kunnen daarna toch hier, ons, onze zangkant vanmiddag meer. Dus... Schatigheid, maar nee, er is niet Verlaarhoven. Verlaarhoven. Zoiets zijn. Tilly Verlaarhoven. Oh, als je, als je ze ziet, weet het Oh ja, ja, ja, daar zien we wel bij. Ja, ik kan zien misschien. Yeah. Ja. Yeah. Nou, dan ziet ze misschien wat. Ze zou misschien komen vrijdag. Vrijdag? Ja, vrijdag. Oh, ik zie er zo tegenop. Ja. Ik heb soep als je ja. wilt, We hebben soep, iets. Pompoenssoep. Oh, een ze uh, ik zo ja, dat vond ik vroeger, dat vond ik vroeger ook, maar naam vind ik het lekker. Niet vers, daar heb ik helemaal geen tijd voor, maar dat is zo'n zakskritten wel. Hoe dat? Nee, zo'n zakskritten, zo'n rechtop standviemelijk zaks, ken je kent ze wel. Oh ja, die zijn makkelijk, nee, hè? Die zijn zeker makkelijk. En onze zoon proeft het verschil niet. Oh, ja, dus... Ja. O, je pakken? Nee, nee, Jan. Nee. Laat maar weg. Kom maar. Met mevrouw de Biggelaar. Hallo. Ja, het gaat wel. Jawel, het, gaat, het zal wel moeten, hè? Ja. Oh ja, ja, ja, ja, natuurlijk. En, en hoe lang moet hij zijn dan? Ja. En, en hoe laat moet hij er dan u uiterlijk hebben vandaag? Oeh, dat is wel snel. Dus prima. Wij, wij gaan er meteen mee aan de slag en dan, dan bel ik de vuurzesten door. Is goed. Bel ik? E-mail? Nee, nee, ik bel het wel door. Ja. Oké. Okay. Dankjewel, hè. Daag. Bitprentje. Okay. Tekst voor het bitprentje moeten ze snel hebben. Ja, gewoon ja, maar... Uh... Gerda. Gerda Mutsaars. Mutsaars van Oosterhout. Van Oosterhout. Van Oosterhout. Ja, maar dan moet er iets boven, Jean. We moeten dan boven, Riet. Ja, zo van... Uh... Ja... Um, weggerukt uit het leven, of, of plotseling door een ongeval. Het was toch geen ongeval? Ja, het was toch een plotseling? Nou, scherpte, net aan boven, plotseling van ons heen gegaan. Van ons heen ja, ja, dat is wel mooi. Ja, ja, ja Mutzaars. Van Oosterhout. Weduwe van, van Piet, Piet. Mutzaars. Piet is ook al lang dood. Hè? Uh, moeder van Chantal. Uh, hoe is het met Chantal? Hij jij nog met die kickfars. Nee, ik heb de kik niet gebeld, ik dacht jij er zo toe? Ja, er langs willen gaan, oh, maar het is er niet van gekomen. Maar ze weten het al wel hoor, wel. Die lange verpleegster weet het wel, die, wel. die, die leuke, die, die, leuke lange Ach, je witte het wel, schaal. die, die, die scheve neus. Jawel, die, hoe weet ze nou toch? Oh, die normen altijd. Aan uh, uh, jaar van die tuin. In ieder geval, ze weten het al wel. Maar jij of ze het bevalt, hé? Eh? Je weet het toch niet bij Chantal, hè? Ik vind ik wat een Piet dood ging. Leef zij gewoon naar een blinde muur kijken. Ik zeg geen verschil. Verwacht uh, so, jij iemand? Nee, ik kan dat niet interesseren. Ja, dat hadden we al, hè? Nee, ik wil al het echt. Dat hoeft niet, we zijn maar een beetje twee, hè? Komt onze Jan eigenlijk nog? Nee, dat geloof ik niet. Waarom niet? Nou, Jo yeah, wil niet dat hij komt, denk ik. Ik had gebeld en, en, en ze zei ja, yeah. als Jan was er niet, en ze zei ja, yeah, ja, yeah. ik weet niet, ik weet niet, het is allemaal heel druk op de zaak bij Van Elverts, ja, het is verschrikkelijk hektisch. Hectisch? Ja, je kent jou toch. Iets is niet leuk, maar, maar, maar snoezig, en de, de bergen zijn niet mooi, maar magnifiek, dus het is hectisch. Ja. Ja. Ja. En dan kan ik ons hier aan bellen, vragen Nee, nee, je, niet, nee. De, de, met jou meteen met aan laat mij dat maar doen. En dan moet de vragen gewoon hier hier is? Ja. aan hè? Ja. Dat is een nummer nou. Oh, ja. nummers, oh ja. Ja, goedemorgen, Jo. Oostalmiddag. Ja, het is... Ik, ik ben de tijd een beetje kwijt, dat snapte wel. Hè? Het, is, het is hier allemaal zo... Um, hectisch. <lacht> ja. Zeg, klasse, het is Jo. Is, is onze Jan daar? Bezig, jo? Het is maar heel eventjes. Maar het is maar, maar eventjes, hoor. Dus... Oh, fijn. Dankjewel. Jan, mijn man is het is, ons Sjan uh, en ik zitten hier en we vroegen ons af dat ik nog deze kaart opkwamd. Ja. Oh? Nee. Niet. Oh, dat wist ik niet. Nee. Oh, we, nee. werkt jou tegenwoordig op het... Uh, helpt ze een beetje mee op jaarhuis. Ach, zeker oh, Maar kan ze daar niet een keertje overslaan? Dan? Hij kan toch alleen komen. <Gelach> ja, dat is ons Sjanneke die vraagt, uh, die zei je dat ze toch ook alleen komen? Ja, ze kan toch wel op de fiets, fietsvallers... Oh ja, ja. Hij moet de halen en brengen. Ach, ja, ja, ja, die heupje, ja, dat was vergeten. Ja. Ja, ja, zeker. Maar goed, Jan, jij komt dus... Jij ja, hebt de waken. Maar, maar niet, hij niet komt niet. Eer, niet eerder. De waken? Nee, nee, dat is, dat is mijn gesloten kist, jongen. Ja, dat is mijn gesloten kist. Ze schijnt wel zo recht veel over op de... Oh, de witte hal. Ja, ja, schrikkelijk, ja. Schrikkelijk moet maar niet te veel aan denken, Jan. Hè? Dan moet maar niet te veel aan denken. Maar goed. Ik, ja. Da nou, dan zien we jou wel verschijnen. Ja, kan toch hè? Ja, dat is goed. Oké, okay, dan... dan Dan zien we jou wel verschijnen. Dat is goed. Oké. Okay. Nee, ik hoef jou niet terug, Jan. Nee, Jan. Jan. Ik... Jo, oh. uh, zwart. Wij komen namelijk in het zwart. Hij lijkt ons voor de familie wel het mooiste. Chique. Ja. Donkergeel. Nee, niet donkergeel. Uh, jo, ja, is, is het meer donker of is het meer geel? Nee, nee. nee. nee. nee. Loopt dat zeg ik niet. Als Jan doet dan te schuld van nee? nee. Ja, zeg nee, dat begrijp ik natuurlijk. Ja. Ja, dat zeker. Ja, natuurlijk. Jij moet de ook goed voelen op zo'n dag. Ja, ja. Ja, zeker. Oké, okay, jou. Nou, dan zien we... Ja, dat is waar. Dat is lekker. Oké, okay, ja, nou, toch. Dag! Ja. Ja. Oké. Okay. Is goed. Hallo. Oh, ik kan wel werken. En ons jou... Maar zo was onze Jan nooit, hè. Dat is Pelders. Dat zijn Peldersstreken. Zo heeft zij hem gemokt. Anders was onze Jan al lang hier geweest. Nou, goed. Gerda, uh, geboren in Tilburg... Wacht eens even. Kunnen wij niets met een nautisch thema? Welk nautisch thema? Nou ja, het is op een schip gebeurd. Het is misschien wel leuk om bij de bigprintje zo'n nautisch thema erin te verwerken. Oh ja, ja, dat is misschien wel mooi, ja. En ja, loop met mijn me EF's. Gerda, met van En al wel, ja. Zij ja, werd ja, ja. ja. in Tilburg te water gelaten. Ja, Gleich opschrijven? Ja, maar. ze hebben meteen op. Ja. En voer al snel. Met Piet. Nee. Voel al snel met haar reddingsboei Piet. De zeeën van het leven over. De zeeën van het leven, leven over. Het was niet altijd de kalme zee. Er waren stormen en orkanen. Nee, kalme zee. Waar stormen, stormen en orkanen. En orkanen. Ook hield de boot veel water vast. Hoe uh, zo veel water vast? Hoezo? Je moet daar iets inzetten dat zij zo dik was. Nee, dat doe ik niet. Nee, dat wil ik niet. Dat zou is niet nodig. Dat is allemaal veel te ver gezocht en de de de naalden Dan doet het niet! Nee, dat wil ik niet. Dan doet het niet. Ja. Nou ja, maar dan? Ja, nou... Uh... <tiedacht> Gewoon. Ze werd geboren in Tilburg. Ze werd geboren in Tilburg. En groeide voorspoedig op al daar. Groeide voorspoedig op al daar. Uh, al, uh, al ras. Op... Allaast is dus ze de Klaas gericht te <lacht> Als jong... Ja. ontmoetten ze Piet... ontmoetten ze Piet... ...waarmee ze... ...lief... ...en leed... ...deelden. Je ja. moet zo Chantal ook in denken, hè. Met, ja. met de... ...met de konst... ...met de konst van hun... ...lieve dochter. Chantal? Die niet helemaal goed is. Erbij, de, wel, hoeft er echt niet bij, Chantal. weet iedereen wel, Hoofdrecht hoeft er niet bij. Het kost van mijn lieve dochter Chantal. Was haar geluk. Was haar geluk. Compleet. Nee. Uh, Ger. Ger was een. was een Bourgondische vrouw. Oh, dat is mooi, want dat bedoelt hij dik. Ja. Dat staat er niet aan. Ger was een Boegondische vrouw. Een levensgenietster. Een levensgenietster. Een levensgenietster. Die het leven. Die het leven. opzoog. Opzoog? <lacht> Leeg droom. Och, Rikop, het pesten. Oh, Waarom niet gewoon zoals een levensgenietster, punt. En dan nog iets over die cruise. Oh ja, oh ja. Ja, uh, Ze was een levensgenietster. Mm -hmm. En juist daarom... Juist daarom is het zo triest. Dat ze, dat ze op haar eerste cruise... Een, een droomreis waar ze de hele leven had uitgekeken... Van ons is weggerukt. Ja? Maar ah ja, onbeperkt kip eten moet er net tegen ons kerl eten. Heerlijk ja. ja. land waar mij De neven Willie en Johnny, even terug. Uh, we gaan nu terug naar deze tijd, maar ook weer niet... want de jarige Belgisch-Australische C.W. Stone King... die deze maand door Europa toort... die gaat qua muziekstijl terug naar de zuidelijke Amerikaanse blues... van de jaren 20 en 30. Nou, van zijn album Jungle Blues nu The Love Me or Die. MUZIEK I can't deny was a hoodoo charm called it, love me or die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket there devil in I will relate the piteous consequence of my mistakes. Fall enslaved to passing desire, making these dreaded love me or die. Against a jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain wearing broken shoe, 75 cent bottle per view. I said good morning, I tipped my hat, but while I was cunning like a rat, smiling gaily, looked her in the eye. I felt in my pocket, he loved me or die. want to behold I started magic from days of old Membership secret society Power and wealth in my family But Matilda, darling Why you don't take my wedding ring Like a demon under the floor Mary the hoodoo down the back door That a fever strike my children down. 9.30 the doctors arrive. Please come running. Quarter to five in early next day. Goed is dat, hè? C.W. Stone King. Ik zal er vaak wat van draaien. Maar onze laatste minuten zijn voor een, een, weer een verhaal van de stratofoon, hè? U weet het, Javaplein, Javastraat, Amsterdam Oost. Of op www.stratofoon. En het zijn verhalen van hele gewone mensen. Gemaakt door uh, Katinka Beer en Maartje Duin. Zie je? En dan ga ik maar haast, dan ga ik het verkeerd zeggen. Hier het verhaal van Robertino Trotman, oftewel Reaver Jam. Madman Madness. 23 jaar oud kijkt hij terug op zijn leven. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam-Oost. Portret nummer 21. Reefer, je Madman Madness. Iedereen hosselt. Iedereen met problemen hosselt. Je zit tot, tot over je oren in de schulden, je hebt honger, je hebt alleen maar rekeningen. Je moet wel. Nou, het, het bleek dat ik talent had. Ik <laughs> was binnen 10 minuten verkocht en ik ging weer. Ik liep er gewoon mee. Al ging ik naar mijn werk, al, ging, al ging, uh, ging ik naar school, al ging ik even boodschappen doen voor mijn moeder. Ik had echt gewoon maling aan iedereen. Zwanger, uh, ben jij mijn nicht? Kan me geen moer schelen. Maar als jij pastoor binnen je gebruik, dan krijg je het ook. Iedereen gewoon. Uitgaan, kleren kopen, sieraden, autorijden. Gewoon een, een beetje een movie star life leiden, weet je. En ik was nog niet eens 18. Op ga je met, uh... nee man, heb je er geen zin meer in. Dan kom je thuis, koop je wat boodschappen, zet je in de koelkast. Maar dan ga je denken van, hé, het eten wat ik hier eet, het drinken wat ik drink. De jointjes die ik rook, de, de, de, de kleren die ik aanheb. Is allemaal gewoon niet eerlijk. En zo sprak ik met mezelf, hè. In de spiegel gewoon. Van, hé, het hoeft niet meer. Ga gewoon rappen. Je houdt van rap. Ga dat doen. Je rep altijd. Ik, ik ga gewoon alles pakken. Alles. <laughs> Nederland, Duitsland, Zwitserland... Scandinavië, Engeland... Spanje, Portugal... België, Frankrijk, tot en met Israël zelfs, gewoon de hele Europese staat. Dan, gaat, dan kan Amerika niet meer om mij heen. Ik ben al bezig, ik ben al in de relatie. Ik ben al onderweg. De Stratofoon, deze week gemaakt door Maartje Daan Volgende week weer nieuwe verhalen. Luister ook op www.stratofoon.nl Nou, dat was het weer. Vergeet onze website niet, hè www.adelinevanlier.nl En dan kan je van alles terugluisteren, maar ook podcasten. Ik schrijf er ook het een en ander op en plaatjes kijken. U kunt ook mailen naar het KRO.nl. En je kan ook naar Facebook, Aline van Lier, enzovoort, enzovoort. En volgende week hebben we hier Edo Donkers. En die is helemaal gek, ook weer van Amerikaanse muziek. En dan vooral de echte Americana. En uh, daar zal hij een hoop over te vertellen hebben. Hoop ik. Hé, hey, ik wens iedereen een heerlijke week. En tot dan.